Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Als de besmettingscijfers laag blijven... dan komt er op 10 februari een einde aan de avondklok. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Die einddatum was al voorzien toen de avondklok werd ingesteld. En vooralsnog lijkt er dus geen reden om daarvan af te wijken. Het besluit ligt nog niet vast. Dinsdag praat het kabinet erover. En ook over een routekaart voor de lange termijn om uit de crisis te komen. Premier Rutte en minister De Jonge geven dinsdag ook weer een persconferentie. De besmettingscijfers dalen al weken... Vandaag werd het laagste cijfer sinds 1 oktober gemeld. Vier IC-artsen schrijven in NRC dat de zware coronamaatregelen een te hoge tol eisen. in vergelijking met wat ze opleveren voor de ziekenhuizen. De brief is geschreven door drie intensivisten van het Nijmeegse Radboud-UMC. en één van het ziekenhuis in Winterswijk. Ze wijzen op leerachterstanden, bedrijven die ten onder gaan. en groeiende tegenstellingen door de coronamaatregelen. IC-artsen pleiten daarom voor versoepelingen. Als de druk op de zorg daardoor toeneemt... is volgens hen een selectiever IC-opnamebeleid mogelijk. Ze wijzen erop dat van veel patiënten al op voorhand duidelijk is... dat ze weinig kans hebben op overleving... laat staan op een goed herstel. Jordan van Voorreest heeft verrassend het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee gewonnen. Hij is de eerste Nederlandse winnaar sinds Jan Timman in 1985... De 21-jarige Van Foreest begon aan de slotronde met een halfpunt achterstand op Anish Giri, de bekendste Nederlandse grootmeester. Doordat Van Foreest won van een zweet, terwijl Giri tegen een Spanjaard op remise uitkwam, was voor de eindzegen een barrage nodig en die won Van Foreest. Het weer. Vanuit het zuiden neemt vanavond en vannacht de kans op neerslag toe. In het zuiden gaat het om regen. Boven de grote rivieren kan natte sneeuw of ijzel vallen met plaatselijk gladheid. Minima vannacht tussen plus 2 in het zuiden en min 4 in het noordoosten. Morgen veel bewolking en 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Met nu Peaceful Radio. Heel goed luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1423. Mijn naam is Ben of uw gast hier voor de komende twee uur in dit UAC-muziekprogramma te laten. Zondagavond hier op ZFM. David Waller, een goede bekende van ons, die heeft een nieuw album gemaakt. Uh, het heet Currents. En um, ja, daar gaan we natuurlijk met veel plezier naar luisteren. Op de website peacefulradio.info... daar vind je de uh, bandcamp website van David Waller. Dan komt een zeer mysterieus uh, album. Uh, ik kan er op internet geen uh, informatie meer over vinden. Zo frustrerend. Audiomasters heet het. En uh, het is QI. Um, en dat is eigenlijk alles. Nou, uh, Ik heb me helemaal blind gezocht. Maar helemaal niks meer. Dus uh, ik heb het maar zo gelaten. Dan maar de handdoek in de ring. Een goede bekende voor ons. Die uh, wederom een goede bekende. Zo moet ik het zeggen. Is Paul Afgrinos. Deze... Uh, Sympathieke Griek heeft veel albums gemaakt. En veel albums komen dan ook in dit programma uh, voor. Zelfs in dit eerste uur drie albums. Love, eens even kijken. En Lovers en Bliss zijn allemaal uh, mooie klassiekers van Paul. Dan Giro Arie natuurlijk. Oh nee, daar kom ik straks uh, wel op terug. Want dan uh, gaan we weer een nieuw album van ze draaien. PietSchoolRadio.iv, ook zei het al, daar vind je de playlist en de muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Pamela Copus from 2002. You're listening to Peaceful Radio.